Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zonnige periode. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden staat op de A27 Gorkom richting Utrecht. Tussen Houten en Utrecht Veemarkt een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Strafbaas gedaan Albert Jan Ik zou het niet Jij weten zou het niet weten Ik hou niets Dan Wat doet die politie hier dan? Nee, Ja weet ik ook niet Gewoon even gezellig Gewoon gezellig Op de he? visite Nou altijd goed wij, wij zien je wel op de visite Zo is het maar dit. Welkom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag ZFM Voor Zandvoort en de regio En voordat we gaan vertellen wat we allemaal in dit uur gaan doen snel over naar jouw voor het voetbal van vandaag Is er gescoord Joop? Nee, er is nog steeds hier gescoord. Het ene doelpunt van eh, Inval het vlak voor rustig de nog steeds stevig vast. Maar het is langzamerhand de laatste, dat is zeg maar, een keepers die wel geworden. Alle tweede keepers die hebben hoofdrol gespeeld in het stoppen van de ballen. En het echt, de Fit, dat was niet normaal zoals die bal eruit ranselde. En de keeper van eh, Manneke dan, die heeft ook hoofdrol gespeeld. Die heeft zeker twee, misschien zelfs wel drie grote kansen van Zandvoort weten te elimineren. En daar, eh, dat is dus, dat wat ik bedoel. Die het is die wel. Voor de rest is het spel een beetje ja. Op het middenveld moet ik dan ietsje sterker op dit moment. En dat uh, soms moet je het dus soort perken tot wat verdedigen en dan proberen eruit te komen. Hier wordt gevlacht vanuit het spel. Het is niet waar. Inderdaad, de scheidsrechter die, die opareert: dat een signaal van de arbiter of de grensrechter niet, de assistent arbiter En de dan mag ik het dan gewoon doorgaan spelen. wordt ligt met 9 uh, man voor het doel. Uh, maar het kan niet in een balbezit komen, want dat houdt ook in de monnikenbam niet verder komen. Dit is buiten verspel, wordt niet voor gevraagd. Het werd niet voor gefloot, opnieuw niet, maar dit was toch echt wel bij de spel in mijn ogen. Geef niet, hey, de, de lange man van Maneke kopt, uh, de vet de wel over de lat. En dat betekent opnieuw accorde voor Maneke die voor het gezien vanaf de rechterkant genomen gaat worden. Die met zes rechterbeen, dat dus, uh, wordt een uitstrijd, ja, dan je die bal. Dan komt die bal aan, de vet pakt makkelijk, heel erg gemakkelijk zelf. En uh, maand uit rust, maar gaat wel een hele lange bal geven. Een lange bal richting Timo de Reus. En die bal gaat echt net bijna 16 meter gebied we zijn ja, er staat ook geen zuchtje binnen en nou echt helemaal niets. Ondertussen heeft zelfs van de veld de bal. Aan de linkerkant van het veld, het naar uh, die van open. Naar nou, Berg, Berg kapt de bal en haalt hem de bal Misschien dus, Kast uh, de Vries staat het midden van het veld, centraal. Uh, dus speelt een hele goede wedstrijd de jongeling. We speelt nu aan uh, Patrick uh, van Noord. Van Noord die erin is gekomen, uh, want hij uh, is uh, geblesseerd geraakt. Hij mocht nu nog even van uh, een paar minuten spelen. en gaat opnieuw terug naar Kast de Vries. De Vries naar uh, Patrick van we gaan de rust beginnen. Hij heeft de schot? Mooi schot. Gaat een metertje van half naast de rechterpaal. En die gaat dus achter. Dan gaat gewisseld worden. Uh, even kijken. Willem uh, Kreugen gaat erin komen. Even kijken wie er afgaat. Dat is Timo de Reus. Somfort gaat wisselen. We staan nog steeds 1-0. in het voordeel van onze thuisploeg. Dus straks komen we bij je terug, Jelp. Dankjewel.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 CFM Salfords tot aan 5 uur softops op zaterdag. En daarna entertainment voor you. Dat beloof je heel wat te worden, dus gewoon blijf luisteren naar de radio. En nu de 4 tops en loco in Elke Capulco I'm yeah. yeah. them. Klassiekers uit de jaren 80 op de radio. Je hoorde ditmaal de Limits en Say Yeah. Dus even kijken of we nog steeds yeah kunnen zeggen over het uh, voetbal van vandaag. Voor van het slot gaan we snel over naar Joop Fres. Ja, zo snel als je het niet nodig hebt, want oh. uh, de er is op het oogblik in blessure. Oké. Okay. Uh, Bas die is een uh, wel uh, in het stadsovoel, boven uh, bij Zandvoort, uh, geblesseerd geraakt. door de vet is onder um, hoog in. Nou ja goed, dat moet een keeper ook doen natuurlijk. En uh, ja, hij wordt nu opgelapt. De bal wordt, uh, de, de vraagt de bal. Ik denk dat soms het soms hem teruggeeft aan Monnikerdam, want Monnikerdam had het moment van de blessure. De bal en uh, de die zag dus de blessure en hij ploot direct af. En de bal is dus niet uh, uit uh, geweest. Goed. Zandvoort geeft de bal inderdaad terug aan Monocodam. Altijd een sportief gebaar natuurlijk. Je staat nergens dat het verdicht is. Maar en je doet het wel goed als je dat inderdaad doet. Maar goed. Monocodam is hier ondertussen op eigen helft aan het bouwen. En een aanval. een aanval moet worden in ieder geval. Want er is nog maar heel kort tijd. Ik zal even op mijn klokje kijken, want ik heb het zelf nog maar twee minuten. Ja, er zijn twee brochures geweest, tweeënhalf. En, en ik heb dus kans dat de scheidsrechter nog behoorlijk wat tijd bij gaat trekken. Ondertussen heeft uh, hard, uh, Ronald Kaas, en bal ontzettend, maar geeft een volledig verkeerde, verkeerde paars af. Die bij de, in de, gewoon in de voeten van de verdediger van Rotterdam komt. En dan kan hij, voor zand gezien, de linkerkant gebouwen. Dan kan hij meters maken, want dan staat helemaal niemand. Er speelt nog iemand die aan, de hij zit in lijnen ook nog. Komt die bal voor. Gaat voorbij het doel. Gaat de vet. Wat doet Vet daar? Wat doet hij daar? Wat doet hij daar? daar? Het komt goed uit, want kast de, de Vries, die de bal weg kan werken. En nu is hij inderdaad... Een shot, nee, nog niet een ballen, in bronnen zitten. Dan glijden allerlei spelers om. Het is al de hele wonslet. Ik weet niet wat er met de stilte aan de hand is. Het kan, het kan niet nat zijn. Maar het liggen constant spelers die wegglijden bij het of bij, bij het veranderen van de richting. Die glijden eruit. En dan nu leeft de Vries, de, de vet heeft de bal onder controle en brengt hem weer in het veld. Dan gaat hij naar Timo Dreus, Timo Dreus. Op, die wordt op de tenen getrapt. Maar komt via de reus toch weer eens in de blonde zit? Gaat er Sissi bij de gebied in? En dus de keeper die kan die bal net wegschieten voordat het gevaarlijk voor hem kan worden. En Zandvoort mag gaan gooien. te kijken op zijn klok. En, en Monique dan was van overtuiging uh, dat, uh, dat zij de bal mochten nemen. Nee, zegt hij, Armin van Nienst. 0 0 doet het erg goed, moet ik zeggen. Hij heeft nog geen kaart nodig gehad. En dat, dan ben je gewoon een groene schrijfzet. Maar heel hij, gedecideerd hij geeft hij de bal aan Zandvoort. En mag Timo de Reus, gaan gooien de hoogte van 16 meter in midden van Monikadam. Speelt daar berg in de voeten. Berg die voet de achterlijn op en houdt de bal, probeert de bal onder controle te houdt wordt weggezet en trekt dan aan zijn tegenstander, waardoor Monikadam een vrije bal kan gaan nemen en Berg een beetje hinderlijk in de weg loopt, maar ondertussen is de bal toch genomen. Ik begrijp hier helemaal niks van Bas Lemmers die staat een mannetje te verdedigen dat gewoon twee koppen kleiner is dan hij. En, uh, en hij komt niet bij de bal, maar goed dat betekent ook dat het Lemmers vastgehouden werd en niet fanatiek genoeg is. Hij er net natuurlijk ook op de grond en nu mag Sander dan een begrijpen gaan, gaan nemen uh, bij de eigen cornervlag aan de linkerkant van het weg, van zelf. Marcelem dus je die gooit heel ver weg, gooit uh, richting Tinderhuis, maar worden een speler van Monekram over de zijlijn gericht. En Pieter Keur geeft de bal rustig aan, een van zijn eigen spelers die geen haast maken, maar toch kijkt hij weer op zijn klok. En dat betekent het toch echt wel dat die tijd bij gaat tellen, denk ik hoor. Daar is hij natuurlijk wel mee bezig. Maar goed, Limmers, die, die gaan gooien. Gooi ik daar berg in de voeten. Berg. Kan hij er eens mee? Ja, maar drie man kan hij niet tegen. En stia, zijn eigen benen gaat hij wel over de zijlijn. En dan kan ik het allemaal nu in de hulp genoemd. Dat gaat nog steeds goed. ik het dan nog steeds in Boben zit. Maar het is niet echt op dit moment, maar ik zou zeggen, hè, ik moet natuurlijk een beetje slag om daar halen. Nog niet gevaarlijk. En ze zijn nog steeds aan het rondstel. We komt uiteindelijk het doet een doet de bal richting het Sachs van Gebied. u weg naar de reus. De reus kan die bal onder controle krijgen. Makkelijk zo. Mag even helemaal verkeerde plaas op. Niet te geloven. Op weg naar de. Daar, je bent bijna richting mij gegaan en je richting mij die toch 20 vanaf. Zo slecht was die paas. Maar goed, bal is ondertussen genomen door Monneke Dam. Uh, Baat op daar aan de Zandvoortse rechterkant. En er wordt helemaal niet gehinderd door wie dan ook. Gaat die bal richting op doen. Dus de Sassel Dus Goed weggewerkt op Kales. In de voeten van van eindje van Monneke Dam. En uh, daar is de kastel Het Werkt ontzettend hard, jongen. En hey, zo'n krulletje nog. Raakt nu geblesseerd. Einde van de wedstrijd. Yes, Zandvoort pakt hier die hele nuttige punten. En ik denk dat Monneke Dam hier niet echt baan is. Maar goed, de punten zijn voor Zandvoort. Het is 1-0 uh, gebleven. naar die, uh, dat in de 40e minuten van envelopen en uh, lekker hoor, voetbalist. Een mooi resultaat dus uh, voor SV Sanfoort. Joop, volgende week wordt er dan weer gevoetbald. Ik, ik durf er niet te zeggen, Edward, ik weet het niet. Oké, okay, okay, nou, kijken we naar. Ja. We zoeken het nog wel even op. Dankjewel Joop. En een okay, ja. fijn weekend. Ja, prima. Ho Laten, hoi. hoi, dat was Jooples vanaf het veld van SV Sanfoort. Mooie dus, Einduitslag 1-0. Shake up a hands like a diamond Tell all your worries and toss your fans to be tame in the pain when you realize you got a Met Maya in de Sturello. CFM Race Radio. Bit report, bit report. Ja, Robijs is inmiddels gearriveerd in de studio, Jaap Koper. En hij weet alles over de zon 500. Hoe is dat verlopen, Jaap? Nou, uh, die wedstrijd is uh, nu ten einde, want anders zit hij hier niet. <laughs> nee, dat, dat, dat begrijp ik. Daarom zei ik ook verlopen natuurlijk. Ja, ja <laughs> wow. uh, nou, uiteindelijk uh, is het, uh, het duo Wolf-Nathan en Jaap van Lagen toch als eerste over de streep gekomen. Ja.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 stuur van de Corvette in handen had. Die kwam met rassen schreden dichterbij. Alleen het uh, finishvlag, die viel dus voor David Hart en Hoeverfors op een gelukkig moment. Ze hielden nog net vijf seconden nog over. Op uh, de GT4, de Corvette GT4 van het duo van de Kolk en Bleekemolen. En daarmee uh, was daar een, een Divisie 1 het pleit beslecht. Dan gaan we naar Divisie 2. Richard van der Bos en Marco Poland en Richard de Goede. En als ik uh, dan Richard de Goede dan denk ik uh, aan een bijna historische naam. Hè? Philips de Goede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 ...die komt niet uit Zandvoort... ...maar wel Frans Furres... ...die, die heeft een echt Zandvoorts ...en schijnt hier ook nog steeds te wonen... ...dus ja, die werden vierde... ...ze hebben het podium helaas gemist... ...en in die divisie 2... ...kwamen ook dus vandaag... ...Peter Furt en Peter Fontijn in actie... ...gingen lange tijd heel erg goed... ...ze hadden een goede... ...ja, goede training achter de rug... ...ze hebben daar een... Bijzondere, ...van een bijzondere kant laten zien... ...uiteindelijk waren ze als negende... ...geloof ik, vertrokken...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 uh, een beetje aan de bel heeft uh, getrokken maar, uh, het, uh, Vanuit de teamkant wordt het dan ja, Wij liggen elke keer op de penalty slip Omdat wij zo hard uh, produceren Maar aan de andere kant kan ik de, de situatie Van het circuitpark natuurlijk ook nog wel indenken Want ja, je speelt natuurlijk met een vergunning Dan divisie 3 Want ook daar is uh, gereden uh, Dennis de Borst en Martin de Klein zijn daar de winnaars Met een bleke molen Clio Dan uh, Melvin de Groot En Anthony Mack van Waai Dat is een hele mooie naam Maar uh, ze zijn wel daarmee uh, tweede geworden.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 Die waren voor Lef Friedman en Wesley Caranza En ik zeg het dan nog wel een beetje onder voorbehoud. Want uh, er zijn altijd nog uh, mensen die uh, hier en daar een protest in kunnen dienen. Of dat de wedstrijdleiding dan toch iets, uh, nog iets ziet van... Uh, dit is niet helemaal volgens de regels. En dan krijgt men nog alsnog een tijdstraf of wat dan ook nog uh, opgelegd. Dus deze uitslagen zijn een beetje dus onder voorbehoud. Dus ik heb dit uh, alleen maar opgemaakt nadat de finisslag is gevallen. Oké, okay, was het wel een leuke dag om mee te maken? Ja, het is... Uh,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 op een ander circuit. Dat uh, is wel eens Osje de leben, uh, geweest. Ook Zolder is er ooit eens een keer een uh, aangedaan. En Assen werd uh, soms ook nog wel eens aangedaan. Het is tijd ook geweest dat er drie races op uh, Zandvoort uh, Dat je twee uh, wedstrijden buiten uh, Zandvoort reed. Maar tegenwoordig wordt alles op Zandvoort gereden. En is er wel één race uh, minder. Uh, ja, want het blijft natuurlijk ook een kostbare aangelegenheid. Omdat je... Ja, uh, het heeft natuurlijk ook te maken met uh, geld en dat soort dingen. Dus dat is uh, de volgende wedstrijd uh, in januari. Oké, okay, nou we zijn er weer bij. Dankjewel Jaap. Dankjewel. Uh, ja, we hebben verzoekplaat hè. Verzoekplaat, ja. we, verzoekplaat. Een, ja, we hebben een, een zieke, dus die luistert uh, constant naar ZFM. Dus Anton, uh, deze is voor jou. Van harte beterschap. <applaus> Not a woman or a girl mm -hmm. You see, man made the car The chickens over the road man made the, man made the train Carried the heavy load Take us out of the dark And man, make the boat Of the water Let my Bible say no boy man make them happy because man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 deze keer. Dat was weer het gedicht van de week bij CFM Zandvoort op zaterdag. Heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem dan naar redactie. Redactie etzien van En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio. Love is in gay, everywhere I go. Love is in gay, every cycling I sound. Believe it and I'm still when I look in your eyes. Love is een mooie plaats is niet hè? Ja, Helemaal geweldig. De jazzy uitvoering, hè? Helemaal goed. Randy Crawford en de Crusaders met Street Streetlife. dadelijk entertainment voor jou. Goedemiddag Rudy. Goedemiddag. Wat Goedemiddag. gaan jullie vanmiddag allemaal doen? En uh, jullie bedoel ik mij, jij en Roy van Buringen. Ja, want uh, Roy is er ook weer vandaag. Nou, we hebben natuurlijk de vaste items zoals het showbiz nieuws met uh, Popstar Henry. Ook gaan we bellen met uh, de, de weekwinnaar van The uh, de, de Voice of uh, XL dat in Excel wordt gehouden. Ja. En we gaan even bellen met JJ uh, Bauer. Die heeft een nieuw nummer uit. Oké. Okay. Dus uh, volle J. J. uitzending. Bauer. In de uitzending. Ja. ja. Leuk. Helemaal spannend. Leuk. Dat zo dadelijk na vijf uur bij CWM. Het zit er weer op voor ons, uh, Albert Jeun. Rob, het zit er weer op. Het zit er weer op. En uh, volgende, volgende week zijn we weer van de partij. Uiteraard, het hele weekend, hè? Heel zaterdag. Jonge, jonge, jongen, Jongen, jongen, zomer bij de intocht van oh, Sinterklaas. Wordt wel gezellig. Komt helemaal goed. Nou, tot volgende week. Tot, tot volgende, volgende week. En bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de kijken. Fijn weekend verder. Dag. Dag Rob. Some Dag, Albert Jeun. Work, zei. Dank je. things just make you swear and curse. When you're chewing gristle